Sit van der Linde met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de anderhalve meter regel in Nederland. De burgemeesters vinden die naleving een verantwoordelijkheid van de samenleving. Volgens voorzitter Bruls vergeten veel mensen door de versoepelingen dat de anderhalve meter regel een harde afspraak is waardoor die versoepelingen mogelijk zijn. Als er stelselmatig van die regel wordt afgeweken, wordt er door de gemeentes opgetreden, waarschuwt Bruls. Het Amsterdam UMC zegt antistoffen te hebben gevonden die volgens het ziekenhuis veelbelovend zijn als mogelijke behandeling voor coronapatiënten. Er lopen wereldwijd verschillende onderzoeken naar antistoffen in het bloed van genezen patiënten. De gevonden antistoffen van het Amsterdam UMC komen van Amsterdamse patiënten die recent besmet zijn geweest met het coronavirus. Begin volgend jaar hopen de onderzoekers het middel te kunnen testen op proefpersonen. Minister De Jonge van Volksgezondheid ziet geen reden tot paniek nu de IC-cijfers voor de derde dag op rij licht zijn gestegen. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg komt de stijging niet als verrassing na de versoepeling van 1 juni. Pas als een paar dagen achter elkaar het aantal IC-opnames gemiddeld met tien of meer patiënten toeneemt, moet er wat gebeuren, zegt het netwerk. Op nog twee Nertse fokkerijen zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De besmettingen zijn afgelopen weekend ontdekt. Het gaat om twee bedrijven in Brabant. Alle dieren bij de twee fokkerijen zijn geruimd. Sinds de eerste coronagevallen bij Nertse bedrijven zijn fokkers verplicht om dode dieren op te sturen voor onderzoek. En zo zijn de nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. In totaal is het virus bij 15 fokkerijen vastgesteld. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen veel bewolking en van tijd tot tijd regen en lokaal kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook de rest van de week wisselvallig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1390 hier op ZFM. We gaan beginnen met Greg Maroney en Sherry Finzer met een nieuwe album, Strength of End Serenity. Um, ja, twee uh, artiesten die zeer gelouterd zijn in de nieuwheidsmuziekwereld en uh, met name Sherry uh, die het. Uh, de eigenaar is of eigenares is, is van Hard Dance Records. En nog een ander label. Uh, nou, ik ben even de naam kwijt, maar dat uh, komt later wel. Dan het tweede album, ook van Hard Dance Records... is van, In, van Scott Reich. Uh, dat is een nieuwe artiest, die kennen we nog niet. Interbeing Elements of Connection, zo heet dit album. En daarna natuurlijk nog dertien andere werkjes... Uh, eens even kijken of we daar nog wat over kunnen zeggen. Nou, we hebben Paul uh, Afgrinos de Griek natuurlijk met Home. Where everyone is welcome. Dat vind ik ook zo'n mooie titel. Dus dat is prachtig, prachtig, prachtig. Uh, daarna uh, hebben we nog Peter Kater. Een hele Nederlandse naam. Maar hij zit beslist niet met Renaissance. En dat is dan een wat oudere... Werkje album van hem uit 2017. Goed, PieSolRedio.info. Uh, daar vind je alle informatie. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 The Peaceful Radio.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 This is Jim Ottawa and you are listening to Peaceful Radio.